3 uur. Lot Levin met het NOS Journaal. De Europese regeringsleiders praten vandaag en morgen in Brussel over de brexit. Onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben een nieuw akkoord bereikt. Volgens premier Johnson is het een geweldige deal. EU-leiders reageren voorzichtig positief, maar wachten op reacties uit het Britse lagerhuis. Johnson's gedoogpartner, de Noord-Ierse DUP, noemt de overeenkomst onacceptabel. En oppositiepartij Labour vindt het nieuwe akkoord nog slechter dan de deal van Theresa May. Het is het Haagse Lyceum niet gelukt om op tijd een interim bestuurder aan te stellen. Minister Slop had geëist dat er een nieuw bestuur zou komen en anders zou de geldkraan dicht gaan. De school had tot 12 uur vandaag de tijd, maar dat is dus niet gelukt. De school zegt meer tijd nodig te hebben. De interim bestuurder is namelijk geen moslim en om hem toch te installeren moeten eerst de statuten worden aangepast. Dat betekent dus zo goed als zeker dat Slop de subsidie per 1 december stopzet. Een vrouw van 27 is veroordeeld tot drie jaar cel en tbs voor het ombrengen van haar baby. Ze heeft bekend dat ze in 2012 haar zoontje van negen maanden heeft gedood door zijn neus en mond dicht te houden. Ze zag op tegen de verzorging, zegt ze. De vrouw heeft borderline en een verstandelijke beperking. Daardoor is ze niet volledig toerekeningsvatbaar. De rechtbank vindt dat ze naast haar gevangenisstraf langdurig behandeld moet worden. Het gezin dat jaren geïsoleerd in Ruinerwold verbleef... zou zijn aangesloten bij de Moensekte. Ook de Oostenrijker Jozef B., die het gezin mogelijk vasthield, was lid. Dat zeggen bronnen tegen RTV Drenthe. Volgelingen zitten verspreid over de hele wereld en leven van donaties. Ook het gezin uit Ruinerwold zou op die manier geld hebben gekregen. Volgelingen hebben verschillende rituelen. RTV Drenthe schrijft dat ze onder meer elk half uur moeten bewegen in een cirkel. Het gezin zou die rituelen ook op het vakantiepark hebben uitgevoerd en dat viel andere gasten op, die maakten foto's... waarna het gezin zou zijn overgeplaatst. En het weer, wat zon, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidoosten later wat lichte regen. Het is ongeveer 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Amsterdam richting Den Haag voor Knokke-Brugge-Veen. Vijf minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam...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 Oh dames en heren, het was even stressig. Het ging allemaal niet snel genoeg, maar verdorie, we zijn er eindelijk weer. Oh, we zijn in de lucht. Het we is zijn saterdag, weer in de lucht. 12 oktober 2019. Oh, gelukkig, Heerlijk. we zijn er weer. In welke week zitten we nou, Peter? Weet jij dat? Week opvallen. 41. Week 41. Heerlijk. Ja, zeker. Week 41 weer van de Euro Breakdown van 2019. Heerlijk. Gaan we er weer ja. tegenaan of niet? We gaan weer vol. Lekker, vol vlammen. Lekker, lekker. Hé hey, uh, Patrick, allereerst ja. even, even in het kort. Hoe was jouw weekend? Mijn weekend? Uh, Klusserig. Klusserig. Klusserig. ja zeker. Uh, is dit nog steeds in het kader van jouw vloer? Of? Ja, nog steeds. Oké. Okay. Mijn bovenvloer die is dan klaar. Oké, okay, Ik ja. ben nu gestart met mijn benedenvloer, mijn woonkamer. Ah, net. Dus uh, die, ligt, die ligt er helemaal uit. Er lagen onderlagen tegels gelijmd uh, uit jaar jaren kruik. <macht> Nou ja, dat is uh, gewoon hè? groene tegels erover, laminaat erop en je ziet er niks meer van. Heerlijk, hartstikke goed. Dames en heren, wat we allemaal nog meer gaan doen tijdens deze uitzending van de Eurobreakdown... ...we gaan natuurlijk naar de 40 lekkerste platen van Europa gaan we luisteren. We hebben natuurlijk het beste shownieuws verzorgd door onze eigenste eigen Patrick. En ja, wat hebben we nog meer? Miguel gaat ook de uitzending nog bijwonen. We gaan je moeder maar weten gaan we weer spelen. Yes. Het wordt weer een spannende ronde en deze keer gaan we natuurlijk een fair play doen... Dus je je krijgt kans om gewoon eerlijk te kunnen winnen, Macky. Word je daar gelukkig van? Zeker weten. Net zoals Marshmallow en Steel happier. happier. morning we we've In the, cold light of day, we're in the wind, not the fire that Every argument, every word we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 Tom en James, get down, get down. Heerlijk, dat zijn de plaatjes die je hoort. En die hoor je hoort natuurlijk ook volgende week bij ADE. Ja, ga je naar ADE toe of niet? Ik ga niet naar ADE. Jij gaat niet naar ADE. Nee, nee zeker niet. Ja, dat kan, dat kan. En niet ja. jouw muziek? Ja, misschien wel, maar misschien niet mijn soort feest. Heerlijk. Ja, ik ga Tom en James ga ik live zien, uh, in ieder geval uh, bij ADE. Um, Volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag is dat uh, nadat ik hier uh, bij de radio klaar ben. Ga ik gelijk door. Want we moeten rond een uur of tien zijn. Want Tom ja. en Jamie treden dan ook op. Dus uh, heerlijk. Zeker, zeker, zeker ja, leuk. leuk. Ja, leuk. Goedemorgen. Feestie, feestie, Ja, party. Nee, dan nog wat uh, tijdens de ADE voor de mensen die uh, gaan. Uh, Yellow Klaan, die opent uh, pop-up strippenwinkel uh, in, uh, tijdens het ADE. Uh, het Nederlandse DJ duo Yellow opende opent een tijdelijke stripboekenwinkel in uh, Amsterdam... om de release van hun nieuwste uh, track Amsterdam uh, te vieren. En uh, tijdens de release van uh, Amsterdam is er een uh, beperkte oplage van 5000 stuk. Tipboeken beschikbaar. Oh, wel heel vet. Deze kunnen fans kopen in de vierdaagse pop-up-winkel tijdens het Amsterdam Dance Event. Dat op 17 oktober van start gaat. Het is wel een item hoor. Ja mooi. Hè? Oh, wat leuk hè? even kijken. Yeah. Uh, ja, beide Yellow Claw leden, uh, Tim uh, Tahutu en uh, Niels uh, Bondhuis uh, zullen in de winkel aanwezig zijn om een uh, exemplaren van hun stripboek te signeren. En ook zullen er uh, andere activiteiten gedurende de weken zijn, zoals tattoo-sessies en demo-drops. Uh, ongeveer een jaar geleden zijn we begonnen met het produceren van een nummer dat uh, ons enorm heeft geïnspireerd. Uh, de twee mannen. Het nummer klonk als een uh, soundtrack van een anime-film of een stripzaga. Uh, we kregen het maar niet uit ons hoofd. En na urenlange creatieve brainstorming zonder slaap besloten we een strip, uh, stripboek te maken. De poppenwinkel is uh, geopend voor het publiek van donderdag 17. Oktober tot en met uh, zondag 20 oktober. En uh, naast de stripboekenwinkel. zal er ook merchandise in de stijl van het stripboek worden verkocht. Zoals kleding, skateboards en accessoires. Uh, dus ja, ik ga, naar ik, ik ga wel echt een uiterste best doen om zo'n stripboek te mag het? zal wel klauwen voor mijn geld kosten, denk ik. En ik denk dat je heel lang in de rij staat. Ik denk het <laughs> wel. Ik denk het wel. Maar het lijkt me wel hartstikke vet. Ja, het ziet er hartstikke gaaf uit. Logootje wat voor Amsterdam uh, gemaakt. Dat vind ik ook mooi. Dat ziet er strak uit. Ja, ja mooi. Mooie versie. Dat gaat ook wel wat kosten hoor. Maar dat heb ik, dat heb ik al gezegd. Dat, uh, dat, dat, dat, dat wordt lachen. Dat wordt lachen. Je hebt het er voor over. Ja, hangt er een beetje vanaf. Als dus ik de prijzen zie straks uh, en ik denk van... Ik, ik kan mezelf en mijn kinderen dan ook eten geven de volgende maand. Dan, nee, dan sla ik toch vriendelijk over. Ja, dan, dan maar niet. Maak ik er wel een fotootje van. <lacht> heb, <lacht> hem, hem zelf, heb ik hem ook. <lacht> laat je hem zelf ontwerpen. <lacht> nou, dat kost ook een heleboel geld. Dat ja. denk ik wel. Hartstikke lekker. Hey dames en heren, het is ook alweer tijd om naar de eerste nieuwe binnenkomer eigenlijk van deze week te gaan. Wel geteld heb ik er even kijken. Twee, drie. En even kijken waar is... Ik dacht ook nog een nummer vier. Nee, we hebben drie nieuwe binnenkomers deze week. En de eerste komt van de bodem af vanaf In de middel. Alesso en Summer Camp hebben deze gemaakt. En Alesso heeft wel meerdere platen natuurlijk gemaakt. Maar ik ben benieuwd wat jullie hiervan gaan vinden. Want het klinkt toch iets anders dan we eigenlijk van hem van gewend zijn... Maar in the middle. ben benieuwd. Je hoorde in de middel van uh, Alesso en uh, Summer Camp. Uh, ik uh, ja, moet zeggen, het is iets anders dan we gewend zijn van, uh, van uh, Alesso. Maar ja, desalniettemin. Ik vind het wel een, uh, een plaatje wat wel lekker wegluistert. Ja, toch? Of vaak uh, luisteren. vaak draaien. Uh, hopen wapen. dat hij gauw dat hij gauw hoger in de lijst komt. Ja, ik hoop het ook wel. ben benieuwd. ben benieuwd wat er, wat er mee gaat, gaat gebeuren. Ja, die hoorde je. En waar hij natuurlijk in de lijst binnen is gekomen... dat is iets wat je natuurlijk straks gaat horen. Uh, we hebben in de tussentijd hebben we ook nog wat, wat nieuws voor jullie klaarstaan. Want um, de manager van Ed Sheeran... daar dat zit een beetje een raar verhaal aan... maar de koppen luidt manager Ed Sheeran... krankzinnige clausule in contract... De manager van Ed Sheeran, Stuart Kemp, heeft een, in een podcast van de BBC onthuld... hoe de zanger elk jaar opnieuw een, een stomme clausule laat opnemen in het contract... waarmee hij het dan maar zo, ja, moet zien te dealen. Um, de deals die ik voor Ed Sheeran maak en waar ik het meest nerveus voor word... zijn mijn eigen management deals, zodat hij elk jaar een onnozelijke clausule... in het contract laat opnemen. Het is echt waar, ik moet dit jaar bijvoorbeeld de hele tijd een foto van een foto van de tweeling wemel uit Harry Potter in mijn, in mijn portemonnee te dragen. Ik heb een, uh, klein gelamineerde, uh, een kleine gelamineerde kaart van de tweeling. Uh, die moet ik altijd bij me hebben. Ja, dat staat echt in mijn managementcontract. En... Uh... <lacht> Volgens hem heeft Ed Sheeran de clausule ook nog eens verkeerd begrepen. Hij denkt dat ik die foto overal waar ik kom moet laten zien. Als ik dat dan niet doe, belt hij me en zegt hij, je bent in overtreding. Stuart is al sinds kijken, 2011 de manager van de wereldberoemde zanger. En de twee ja, hebben zelf onlangs een pub geopend in Notting Hill met de naam Bertie Blossoms. En we vinden het gewoon, ja, gewoon leuk om te zeggen dat we een, dat we een bar bezitten. Ik denk, nou, je gaat wat <laughs> komen, jongen. Die man die gaat met modder smijten. Oh, heerlijk. En hij doet het ook gewoon. Ah, geweldig. Is dat ja, mooi? Ja, voor, voor wie niet weet wie de tweeling van Harry Potter... Van, van, van, van de, ja, wie de, van, van, wie de tweeling van de familie... Van, de, van, van, van, van, van Harry Potter. Dat, <laughs> dat, je, je moet de acteurs maar eens opzoeken. Oliver en James Phelps. En Phelps is gespeeld met PH... Dus ik ben benieuwd. Maar die jongens die doen het hartstikke leuk. Maar ja, nogmaals, ik denk die gaat met modder smijten. Dat gaat nu gebeuren. Het gaat komen. Ja. Het dak gaat eraf. Maar nee, het gaat om een foto. Het gaat om een gelamineerde foto. Mag je nog mazzel hebben? Ik denk dat de managers zijn die het zwaarder hebben. <laughs> ja, nee, dat denk ik serieus wel. Dat, dat, dat, ben, ik wel, dat ben ik wel echt van overtuigd. Ja. Hey, even snel door, want we hebben over collega radio DJ Gerard Ekdom ook nog wat nieuws. Die maakt een nieuw programma in de nacht. Gerard Ekdom die gaat vanaf aankomend weekend een nieuw nachtprogramma maken bij Radio 10. De dj presenteert wekelijks in de nacht van zaterdag op zondag Ekdoms Funky Music Trip. En zo laat de radiozender woensdag weten. Gerard is dan tussen 12 uur en 2 uur s'nachts te horen. En op vele verzoeken van de luisteraars en natuurlijk ook van mijzelf... wordt het weer tijd om het weekend in te fanken. En net zoals ik dat voor mijn komst na Radio 10 zegt Gerard over zijn nieuwe show. De DJ die dus voorheen werkte bij 3FM en Radio 2 had hij dus ook al ja, soortgelijke nachtprogramma's. Nou, nou ja, het is echt een, een muziekdier. Dat is op zich wel, wel heel erg gaaf. Ik weet niet, heb jij hem wel eens gezien het glazen huis? Uh, ik heb hem wel ja, op televisie, maar verder uh, niet. Niet? Nee. Nee? Nee, oh, nee, nee, nee. Hij is zo goed. Hij is zo goed. Gerard Ekdom mocht je het horen? Je, ja. bent, je bent zo goed. Je bent zo goed. Het oh, <laughs> was een van de redenen dat, dat ik dus... Uh, naar... Um, uh, in ieder geval naar het glazen Huis toe ging. Dat was een van voor de... Hem. Ook, uh, voor hem. En dat ook is. een van de redenen dat ik uh, naar 3FM luisterde. Dat hij wegging. Ik ben ik met 3FM gestopt. Ja, maar dat heb je een beetje iedereen gehad. Ja, het is een beetje... 3FM zit in zwaar weer hoor. Het is ja. niet dat er slechte DJ's zitten... maar ze hebben gewoon hele goede DJ's gehad. Heel en, lang. Zeker. En ze, op een gegeven moment gingen ze eigenlijk... in hetzelfde jaar gingen ze allemaal weg. Ja. En toen is 3FM... Ja, een beetje ja, niks meer geworden eigenlijk. Nou, er zitten heel veel jongeren die nu eigenlijk weer opnieuw 3FM uh, ja, moeten om, om, omhoog moeten gaan brengen. Maar ja, denk je wel, 3FM heeft daarvoor. Uh, ik ga niet zeggen dat ze altijd in zwaar weer hebben gezeten. Maar hebben daarvoor ook uh, natuurlijk uh, de stelling uh, gehad met een Gielbede die nieuw in, uh, binnenkomt. Een Gerard Ekdom die ook nieuw binnenkomt. Een Koen en Sander die daar ook vandaan komen. Ja, um, ja, ja dat, dat, dat, zijn, dat zijn helemaal wat verschuivingen waar je ja, het gewoon aan denkt. Dat zijn de uh, namen. Ja, tuurlijk, maar die jongens die stelden ook niks voor dat ze daar ze, dat eerst kwamen. Nee. Maar dat zijn ook de helden van de radio op dit moment. Ja, zeker. En dat, dat gaan die gasten die er nu ook zitten nieuw... Ja, dat, dat gaat heus wel gebeuren. Jawel, wel Die gaan raken op elkaar ingespeeld en op een gegeven moment wordt het wel wat. ja dat komt ook wel goed. Daar twijfel ik ook absoluut, uh, absoluut niet over. Dus uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat zal wel loslopen. Dat maakt me, maakt me allemaal niet zo, zo super, super druk om. Nee, nee. nee, nee, nee. Komt allemaal goed. Wij gaan naar de platen die maar tussen nummer 40 en 30 blijft bouncen. Die de lijst niet uit wilde, er wel één keer uit is geweest. Maar ja, toch weer zichzelf uh, kennelijk een paar plaatsen omhoog heeft weten te knokken. Want vorige week werd het nog de uh, Fight for Survival. En dan heb ik het over uh, Din en Gigi Agostino. En In My Mind...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 I'm not alright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 Yes, dames en heren, het is half acht geweest en dat betekent dat wij gaan beginnen. We gaan aftellen van 40 tot en met 30. Op plaats 40 deze week hebben we Happier, Marshmallow en Bastille. 59 weken in de lijst. Dat stond vorige week nog op plek 38. Gaat dit dan echt het einde worden voor Happier? Get Get Down. Tom en James vind je deze week alweer 8 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 36. Is 3 plaatsen gezakt naar 39. En No Goodbye. Paul Kalkbanner. 11 weken in de lijst. Vorige week stond hij nog op plek 35. Nu plek 38 plek 37, daar vind je Tube en Burger en Samim met de Heater, de Tube and Burger remix. 9 weken in de lijst. En in de middel, Alesso en Summercamp deze week nieuw binnengekomen, gelijk op plek 36. En Home, Martin, Gerricks en Bom, de ideale samenwerking, al drie platen lang. Staat nu 8 weken in de lijst, stond vorige week nog op plek 31, nu op plek 35. In My Mind... De Noro en Gigi Acostino. Ik heb het al vaker gezegd. Dit is de plaat die niet wil sterven. Er al 63 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 33, nu op plek 34. Maar het liefst één plaatsje gezakt, maar we hebben hem nog steeds. Wasted time. Stef Campo en Carsten. Vind je deze week nu alweer vier weken in de lijst. Vorige week op plek 30, nu plek 33. Een nieuw binnengekomen. Je hoorde hem net voor de klok van half acht. I'm not alright. Loud Luxury en Bryce Vine. Heerlijk om deze man weer binnen te hebben. You Little Beauty, Fisher. Stond vorige week nog op plek 23. Moet het nu doen met plek 31. En dan gaan we door naar plek 30. Want dat is de gedoodverde plaats van Patrick. Je komt er maar niet vanaf. The Giants. I understood loneliness. Before I knew what it was. I saw the pills on your table. For your love.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 see the dirt under me, yeah, mm -hmm. I'm gonna shake for the Ja, zo breng ik een tip aan, hè, Patrick? Ja, het was echt weer professioneel hoogstandje hoor van jou dit. Kelvin Harris, Ragambo Man en Giant, hoorden je net voorbij komen bij Your Breakdown. Hey, even snel, even kort, want we gaan gelijk weer door naar de volgende plaat. Ik heb voor jullie klaarstaan, onder andere uh, in ieder geval Ecstasy, Slaughter Brown uh, en... Uh, Slaughter en Eli Brown. En uh, eerst krijgen die natuurlijk van mij Galantis en Holy Water. En dan heb ik daarna natuurlijk nog de derde nieuwe binnenkomer voor jullie. Dus blijf zeker luisteren. We hebben straks ook nog uh, Katy Perry, die gaat in uh, hoger beroep. Want daar is al, hebben we al wat eerder al over verteld over uh, de plagiaatzaak als het gaat om haar plaat Dark Horse. Nou, daar krijgen we nu eindelijk dan vervolg op. Maar eerst Holy Water, Galantis. Hij ja, hoorde Solardo en Eli Brown met Ecstasy hier bij ZFM The Event Your Breakdown. Heerlijk, jongens, dames en heertjes. Het is weer zover, want we gaan doorpakken op het nieuws van een aantal weken geleden. Daar hebben we het over gehad. Katy Perry is toen, had toen een rechtszaak. Daar was hij in verwikkeld in verband met plagiaat, dat het, ja, vermeend plagiaat, voor de plaat Dark Horse. En ze is dus nu een hoger beroep gegaan. Katy Perry die legt zich dus niet neer bij het verlies bij haar Dark Horse rechtszaal. De zangeres gaat in beroep tegen haar veroordeling. De zomer stelde een jury, sorry, een jury vast dat een beat uit haar hit Dark Horse is gestolen... Van de christelijke rap song Joyful Noise. En uh, Katie had haar uh, medeschrijvers en platenlabel. Uh, moesten een vergoeding, uh, ja, moest er een vergoeding uh, betalen van 2,5 miljoen dollar. Um Katie tekende zoals verwacht een protest aan bij de rechtbank in California. En het Amerikaanse muziekblad Billboard zag de rechtbankdocumenten in. En daarin herhalen Katie's advocaten de argumenten die zij ook tijdens de behandeling van de rechtszaak naar voren brachten. En zo stellen ze dus wederom dat de overeenkomst erg klein is en dat de beat niet auteursrechtelijk is beschermd. En dat het ook ja, niet vast is komen te staan dat de componisten van Dark Horse Marcus Gray Joyful Noise hebben gehoord voordat ze Katie's hit uit 2013 maakte. Uh, daarnaast uh, geeft uh, Katie's team aan dat uh, het onmogelijk is om uit te rekenen welk deel van de opbrengst van Dark Horse toekomt aan de makers van Joyful Noise. Uh, ook plaatsen ze vraagtekens bij uh, de, een getuige muzikoloog uh, tot Tacker. Zou een ongepast en zeer nadelige getuigenis hebben afgelegd. En Katie en haar collega's vragen het eerdere vonnis te vernietigen. De rechtszaak over de ja, te doen of het, en of het bedrag van de opgelegde schadevergoeding aanzienlijk te verlagen. Een advocaat van Gray laat Billboard weten zich met hand en tand te verzetten tegen het hovenberoep. Ja, wij blijven vechten voor de rechten van onze klanten. Ja, ik vind het een beetje een dingetje. Een plagiaat ja we hebben het er al eens over gehad. Het is heel moeilijk moeilijk vandaag de dag. Het kan nog steeds. Dat zie je gewoon aan de muziek die ja, uitkomt nu, maar um, er zit overal wel een klein stukje herkenning in. Jazeker. De, maar, maar dat is juist, het lijkt mij juist een eer om iemand, ja, dat is een stukje van jouw muziek, ja. gebruiken in een ander nummer van de, de, de artiest in kwestie. Dat is toch een eer om dat muziek, stukje muziek te horen. Ja, ben ik met je eens. Kijk, het is, Je hebt het over een minuscuul. En voor de mensen die mijn vingers niet kunnen zien. Ik hou ze echt. Mijn duim en wijsvinger heel dicht bij elkaar. Maar dat gaat om een minuscuul stukje uh, muziek. wat er dus uh, gebruikt is. Het zou echt gaan om één beat. en meer niet. Ja. Um, ja, dit is, dit is, dit ja, het is zo'n discussie altijd. Ook ja. En, maar wat hun dus. die Ja, wat, wat hun dus kwalijk nemen bij die anderen. Dat is gewoon, uh, het is gewoon een stukje succes wat ja. ze daardoor krijgen. En hun verdienen daar dan weer geld op. Maar het is altijd bij op grote hun, artiesten. Op hun uh, naam. Ja. ja, weet je wat ik zeg? Het is altijd een grote artiesten. Altijd. Ja. Als er een kleine artiest dat doet en uh, die wordt in een ene beroemd. Ja, dan gaan hun er weer. Uh, ja. Maar ja, ze zijn daar wel beroemd op geworden. Dan nou ja, betalen ze geld. Maar nou ja, wat is eigenlijk uh, een corruptie zand? Ja, Tuurlijk, dat eigen vermogen, dat hebben ze wel hoor. Maar ik, ja, weet je dat je dat moet betalen aan iedereen die dan maar vindt dat jij het gekopieerd hebt... ja, daar ben ik absoluut met je eens. Dat, dat ja. is gewoon kansloos. Um, wij gaan, nee, in de tussentijd gaan wij lekker door naar uh, de derde nieuwe binnenkomer van deze week. En tevens, ook de laatste die wij dit uur gaan presenteren. Um, dat is een um, uh, artiest genaamd uh, Steve Angelo. En die heeft uh, in ieder geval uh, de plaat Knas gemaakt. Nou was er nog een andere artiest die vond dat er nog wel een likje bij kon. En dat is uh, Brogu. Een brogu. Brogu die heeft er dus uiteindelijk de Knas Brogu Remix van gemaakt. Straks natuurlijk de afsluiting van het eerste uur hier bij de Euro Breakdown. Blijf zeker luisteren. We hebben nog genoeg plaats voor u klaarstaan. Tot straks. Heerlijk, dat zijn wel de plaatjes van vandaag. Je hoorde, daarvoor hoorde je natuurlijk uh, onder andere de knast de pro remix uh, van ook uh, met de samenwerking met Steve Angelo. En we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur aangekomen. Maar in de tussentijd hebben wij nog snel één nieuwtje... voordat wij naar de nummer 30 tot en met 20 toe gaan. Want Jane Fonda die is gearresteerd in Washington bij een klimaatrally. Hollywood's, Hollywood, Hollywoodster Jane Fonda is vrijdag bij het Capitol in Washington D.C. opgepakt... tijdens een klimaatrally. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Het kwam niet als een verrassing, want de 81-jarige actrice gaf donderdag... In de LA Times al aan dat er van plan was om zich te laten oppakken. Nou, dan heb je echt je winsten uitgeschreven. Fonda legde hiervoor in overleg met de streamingdienst Netflix haar werk voor de serie Grace and Frankie voor vier maanden stil. En de actrice wil de komende tijd bij uh, zoveel mogelijk rallies en teach-ins aanwezig zijn om op die manier ook aandacht te kunnen geven aan het klimaat. Uh, dat ze daarbij in aanraking zou komen met de politie. Nou, dat was dus al ingecalculeerd. En uh, op videobeelden is dus te zien hoe Fonda met haar handen achter haar rug uh, omgebonden wordt en uh, ja, wordt meegenomen door de politie. En het uh, aanwezige groepje activisten juicht haar toe als haar wordt afgevoerd door de agenda. Dit kun je zien op de Twitterpagina van Mike Valerio. Die heeft hier ook het filmpje van Jane Fonda ook vastgelegd. En het bericht luidt Jane Fonda is the third arrest here at the US Capitol and the moment it happened. Dus hij heeft dat ook op de gevoelige plaat ook voor ons vastgelegd. Wij gaan in de tussentijd gaan wij verder natuurlijk met wat we eigenlijk altijd wel twee keer hier per uur doen. Dat is het aftellen. En ja, natuurlijk ook elkaar een beetje afzijken. Dat is ook iets wat we nou, dat doen we eigenlijk bij iedere. Dan moet ik zeggen, we zijn dit eerste uur nog best lief voor elkaar, Pet, of niet? Ja, dan zeker. We hebben elkaar goed gespaard. Oké, okay, nou hartstikke goed mooi. Dan gaan we in ieder geval nu beginnen met aftellen. Nummer 30 tot en met 20. Yes, ladies and gentlemen, het is zover. De nummer 30 tot en met 20. En dan om even te kijken, wie hebben we op 30? Dat is Giant, Calvin Harris, Rag Bone Man. 39 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 28. Universal Nation, de Bar Skills Remix. Bar Skills and Push vind je deze week nu twee weken in de lijst. Er staat 29. En volgende, vorige week binnengekomen op plek 37. Holy Water, Galantis. Vorige week binnengekomen op plek 32. Nu alweer plek 28 bij Stormveroverd. En plek 27, Ecstasy van Solardo en Eli Brown. Alweer 10 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 19. Op plek 26 deze week, Heaven, Avicii en Chris Martin vind je deze week. En vorige week nog op plek 22, vier plaatsen gezakt. 18 weken in de lijst. Knas, de derde nieuwe binnenkomer van Steve Angelo, is deze week op plek 25 geland. En Younger van Jonas Blue en Heavy vind je deze week op plek 24. Is 5 plaatsen gestegen ten opzichte van vorige week. Dan No Strings Attached van Swag is binnengekomen vorige week. op Even kijken, wat zeg ik? Plek 21, nu al wel weer 2 plaatsen gezakt. Naar plek 23, drie weken in de lijst. En All Around the World, La La La, la Rehab en A Touch of Class. Vind je deze week alweer 17 weken in de lijst. Nu op plek 22, vorige week op plek 20, twee plaatsen gezakt. Never be alone. David Guetta, Morton en Aloha Black. Vind je deze week. Elf weken in de lijst. Vorige week nog plek 26, vijf plaatsen gestegen. Dus dat is goed nieuws. En dan gaan we door naar de nummer 20 van deze week. Dan hebben we het over Martin Gerricks, Malcolm Moore en Patrick Weeks Met natuurlijk die lekkere plaat. En het, is, het past niet helemaal weer bij de tijd van het jaar. Maar dat maakt niet uit. Summer days. Tot straks.